Hallo. Hi. Kun je me goed horen? Ja, ik hoor je in de verte, maar uh, ik denk dat we het zullen redden. Wie spreek ik? Je spreekt nou met John. Oké, okay, nou jouw stem herken ik inderdaad niet. Dus de verbinding is inderdaad slecht, maar dat boeit het allemaal niet. Nee, inderdaad. Hoe is het met je? Nou, lekker relaxed. Uh, lekker aan het uh, gospelen. Vooral uh, via de website www.watikgeloof.nl En uh, er zijn heel veel vrouwen tot geloof aan het komen. En dat was me eerst een ergernis. Want de Bijbel zegt van uh, laat een vrouw niet spreken in de gemeente. Uh, maar ach, uh, inmiddels uh, zijn ze massaal in het gebed uh, voor de voorgangers dat ze allemaal de genade van God aan het brengen zijn. Dus uh, blijkbaar was dit, uh, blijkbaar was dit uh, echt het plan van God, dat, uh, dat er allemaal vrouwen tot bekering zouden komen, dat zijn uh, allemaal voorbidders in de gemeente, Zo. dat ze allemaal gaan bidden dat de voorgangers de genade van God gaan brengen en niet uh, voorwaardelijke zegen zoals van je moet oppassen met wat je spreekt en al dat soort dingen. Nee, wees gefocust op Jezus Christus. Hij heeft alles volbracht, hij heeft alles gedaan. En uh, dat is de boodschap, dus ik, ik ben helemaal verwonderd. Dus, uh, maar Jan, hoe is het met jou? Want ik heb je heel lang niet meer gesproken. Het, het gaat ook super met mij. We zijn hier uh, met Radio One Love vanavond uh, ja, nog steeds bezig uh, met, het, uh, ja, met het verkondigen van het evangelie. Gewoon het brengen okay. van die boodschap, van liefde. En ja. uh, t, uh, ja, ik vind het super om te horen hoe jij, uh, hoe jij zoveel vrouwelijke uh, mensen, uh, ja, zeg maar, uh, tot Jezus leidt. Ja, het, het doet me een beetje denken aan uh, vroeger. Uh, ...las ik heel veel in de zogenaamde gnostische geschriften. Nou, gnostisch of gnostiek is het Griekse woord voor kennis. En uh, Paulus raadt af om je daarmee bezig te houden. Maar ik, ik, ik haal het even aan, omdat het wel grappig is. Want uh, er is een heel oud evangelie, en dat moeten jullie allemaal niet gaan lezen. Uh, maar dat is het evangelie van uh, Maria Magdalena. En het leuke is, uh, iedereen zegt dan dat, dat, dat Jezus en Maria Magdalena een relatie hadden. Maar dat is helemaal niet zo. Want als je het leest, dan staat er gewoon dat de vrouw, in dit geval Maria Magdalena, of Maria van Magdela, het is maar net hoe je het leest, um, uh, veel beter begreep waar de evangelie over ging. En als je ook de evangelie zelf leest, dan lees je ook continu over diezelfde Maria... En bijvoorbeeld als je Maria Marta leest, even voor lol hè. Ik ben, ach, ik, ik jat de uitzending, dat moet ik niet doen, maar goed. Nee, Maria, dat is wel leuk. leuk. Uh, Ma Maria die, uh, die ging bij de voeten van Jezus zitten. Terwijl Marta zich helemaal uit het labluiders werkte en zorgen maakte over... Dingen. Terwijl Maria zich zorgen maakte over één ding, namelijk het woord van Christus te horen. En en, en terwijl uh, Maria dus het woord van Christus hoorde en Martha zich helemaal druk maakte en alles flopte natuurlijk. Alles kookt over, je ziet het wel voor je. De, de hele, hele keukenhuishouding flopt. En dan zegt uiteindelijk Jezus van Martha, Martha, Martha. Uiteindelijk zegt hij Martha, Martha, maar ik overdrijf graag. En dan, dan, dan, dan zegt hij van, je maakt je druk over vele dingen. Maar één ding is belangrijk, namelijk, nou ja, en Maria wist dat, uh, de woorden van Jezus in je hart te hebben. En dan kan je vragen wat je wil en dan zul je het krijgen. Geweldig. Ik vind het, ik vind het evangelie geweldig. Amen, broeder. Amen. Wat, wat, wat vet je zo, uh, je zo weer in onze uitzending uh, uh, gehoord te hebben. Um, uh, hoe, hoe, hoe kunnen we nou uh, dingen teruglezen, hoe dat is ontstaan, dat zoveel vrouwen uh, tot bekering zijn gekomen? Nou, er, er is. Uh, er, is, er is niet direct veel te lezen, er is veel via mijn e-mail, maar als je, als je een beetje de reacties op mijn site leest, dan lees je dat het vooral vrouwen zijn, zoals uh, nou ja, bij deze gebruik ik gewoon uh, de tijd om, uh, om uh, de groeten te doen aan Esther uh, uit de provincie Groningen en Antonia en, uh, en zo zijn er uh, ve vele vrouwen to tot mijn verbazing. Er zijn, de afgelopen twee jaar zijn er twee, twee mannen, als ik, als ik het goed heb... ...maar tot, tot werkelijk tot geloof gekomen. En als ik mezelf meetel als werkelijk tot geloof gekomen, dan zijn het er drie. Ja. Uh, maar het zijn, vooral, het zijn vooral vrouwen en daar verbaas ik me heel erg over. Dat, dat, maar, maar blijkbaar is dat een keuze van, uh, van, van onze lieve Heer Jezus Christus. En ik ben blij dat, dat, dat Hij met zijn wijsheid aan het werk is en dat ik dat niet ben. Ik vraag me wel heel veel dingen af... Uh, maar voor de rest, het boeit me allemaal niet. Ik, ik, ik vind het leuk om er weer bezig te zijn. Ik uh, verlang om binnenkort een, een, een nationale radio-uitzending te doen. Uh, dus als, ik, als er luisteraars zijn die nu luisteren en die denken van wauw, ik heb vroeger genoten van uh, de boodschap van Vincent. Uh, en toen het van 8 minuten naar de 4 minuten ging, dan was het allemaal veel te kort. Alsjeblieft, heer, breng hem tot een, tot een nationaal uh, programma waar hij gewoon lekker een kwartiertje heeft. En geen gezeur en gewoon lekker, lekker, lekker prijsje gewoon. Lekker, halleluja, prijs de heer gewoon. Vet, man. Amen, dus, amen, dus, dus, moeder. Dank je wel. Dus gewoon lekker de boodschap brengen. En uh, deze afgelopen dagen ben ik bezig geweest met... Uh, en hou ik me waffel, hoor. Dan ben ik bezig geweest met... Uh, uh, een geweldig thema, het thema is uh, Jezus als een geweldige toekomst. In Jesaja staat dat God een geweldige, een mooie toekomst voor ons heeft. Yes. En dat is gewoon een super waarheid waar we ons aan vast kunnen klampen. Ja, maar hou dat vast. Want waar, waar gaat het nou om? We, we vertrouwen op Jezus op het moment, zeg maar, op het nu. Maar dan hebben we heel veel moeite om dat vast te houden. Maar het, het, het trucje is nou net om gewoon te weten van Jezus is. Hè? In hem is de geweldige toekomst. Hmm. Dus als je dat weet, kan je vertrouwen niet alleen voor het nu, maar ook gewoon vertrouwen vanuit het nu, naar de toekomst. Yes. Ik hoop dat de luisteraars het niet alleen horen, maar het ook zullen begrijpen. Want wie het horen en het zullen begrijpen, zullen de dood voor zeker niets maken. Halleluja! Yes. Halleluja. Dankjewel Vincent voor het, uh, voor het zijn in onze uitzending. En uh, yes. we gaan zeker kijken op de site watikgeloof.nl www.watikgeloof.nl sinds, uh, ja, sinds kort zijn er ook uh, veel persoonlijke berichten, dus omdat uh, er, is, er is heel veel gaande uh, omtrent mijn uh, persoonlijke geloofsleven. Het is zes jaar geleden dat ik God heb leren kennen. Uh, nou ja, dat getuigenis heb ik al zo vaak gegeven. Uh, John, Adne, ik wil jullie, jullie ontzettend bedanken dat ik in de uitzending was. Geen dank, Vincent. Je bent altijd Want welkom, Ik Ik het af en toe preachen. Het is echt zo van, af en toe moet ik het woord brengen. En uh, jullie zijn daar een geweldige uitlaatklep voor. Mm, dank je wel. Dank je wel voor je inbrengen in deze uitzending. Het, uh, ja, het voegde weer heel veel toe en ik uh, wens je nog heel veel succes toe in de dingen die je gaat doen. Yes, en blijf gezegen. Amen. Jij ook. God zegen. Halleluja. Amen. amen. God houdt van je. Jezus, dat weet ik. En jullie ook.